Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. De Nederlanders die vanuit China geëvacueerd zijn... worden bij aankomst in Nederland opnieuw onderzocht op het coronavirus. Dat zegt minister Bruins van Volksgezondheid in het programma Buitenhof. Bij vertrek hadden de Nederlanders geen ziekteverschijnselen... maar voor de zekerheid worden ze door de GGD gecheckt. Als blijkt dat iemand het virus bij zich draagt... wordt diegene naar een ziekenhuis gebracht en geïsoleerd... om verdere besmetting te voorkomen... De 15 Nederlandse passagiers en twee Chinese partners... gaan in principe thuis in quarantaine. Dat is een voorwaarde die China en Frankrijk, dat de vlucht uitvoert, hebben gesteld. Premier Johnson is niet bereid om een handelsakkoord te sluiten met de EU... als Europese rechters bij conflicten het laatste woord houden. In dat geval geeft hij de voorkeur aan een lossere relatie, melden Britse media. Volgens regeringsbronnen zal de premier twee opties voorleggen. Een relatie als met Canada of een iets losser verband... In beide gevallen houden de Britten zeggenschap over allerlei regels. Morgen houdt Johnson een toespraak waarin hij zijn visie geeft op de handelsrelatie met de EU en de samenwerking na de brexit. Afgesproken is dat er over elf maanden een definitief akkoord is. Acht verkleumde migranten zijn door de politie uit een koelwagen gehaald bij de Vlaamse stad Geel. Volgens Belgische media zijn ze eerst naar het ziekenhuis en daarna naar het politiebureau gebracht... Hun nationaliteit is nog niet bekend. De politie vermoedt dat ze uit het Midden-Oosten komen. De chauffeur van de koelwagen is spoorloos. De Formule E in China gaat niet door. De elektrische raceklasse neemt geen risico's met het coronavirus in het gebied. Ook twee Nederlanders zouden volgende maand meedoen aan de Formule E... die gehouden wordt op zo'n 1700 kilometer van Wuhan. Daar dook het virus voor het eerst op. De organisator kijkt of het evenement ergens anders gehouden kan worden... Mogelijk gaat ook de Formule 1 race in Shanghai in april niet door, net als het WK Indoor Atletiek in het Chinese Nanjing. Het weer bewolkt en regen of motregen, later vanuit het zuidwesten droog, vrij veel wind en het wordt 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw zacht, met zo nu en dan zon en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files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 Vol met jouw lach, we waren als kinderen zo blij. Ja, dat was een dag die in de lijsten. Een dag als een mooiste rij. Samen met jou een dag Amsterdam, waar ik zoveel van verteld had. Stapel van liefde, een stralende zon. Wat gaf het dan als je geen geld had? Kom net nog traktieren op frieten en een film, hand in hand zaten wij daar pateren. We zagen de grachten het waterlopers en keken in het park naar de sterren. Ik zei, dit was een dagje om in te lijsten, een dag als een mooi stilderij. Dit was een dagje om in te lijsten, de reden daarvan, dat ben jij.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 Veluwe, daar woonde in beeldschone maagd, die werd om haar schoonheid door vele jonglieden ten huwelijk gepraat. Haar vader, een armen dagloner, verdiende een schamel brood, toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 nog niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nog maar begaan. En de afwas en de etensboel die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al door maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is... Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin?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 Zaten, je schoot, shalalali, shalalala En je lapses, je brood, shalalali, shalalala Als het rood keek jij me lachend aan Mijn hart ging sneller slaan Ik was meteen verliefd op jou en zag Vergeet ik goede vita, shalami, shalalala, dat ik jou voor je staat zag. Shalalami, inshalalala. Mooi is het leven met die Jij bent de zon in mijn leef. Want ze zaten in je schoot, tsalaladie, tsalalada. En je had zes stukjes brood, tsalaladie, tsalalada. Als een brood keek jij me lachend aan, mijn hart ging snel naar zwaar. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan niet.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 Weer naar shalalala. Kattenrijden op de plein, shalalali, shalalala. Omdat we zo zijn, shalalala, shalala shalalali, shalalala, shalalali, shalalala.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 Het ware aan inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijk ongehoorzaamheid.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 Waar woon ik, die mijn netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo'n last van die duizeligheid, die schrik wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen, waar woon ik, die mijn netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij? Gekwakt, op de stenen gesmakt, toen een dame me zag voor de kermen. Zei ze, kom naar mijn huis, want de man is niet thuis, zal me over jou stakker ontfermen. Maar om drie uur vannacht, kwam de man onverwacht en die brulde, wat mocht jij hier dus niet? Ik antwoordde hier, als ik zeg dat ik hier op mijn dier wacht, loop je me Waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij...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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, maar schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Want dat we een vletig hongerd zijn, dat willen we weten da la la la, la, la.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 De kazernepoort die gaat nu dicht, de weg naar huis ligt open, achttien maanden lang deed ik mijn plicht, maar nu is het afgelopen. Jou zal bloemen voor je kopen. Ik omhels je dan en zoen je gauw. De dienst is afgelopen.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario antwoord Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt, dat is uniek. Dan is je even met permissie, dag en nacht muziek. al als die woning heel wat duiken, al is de huur wel honderd piek. Je blijft van puur geluk uit pluiten, dag en dag. Wat zonne-schijn op je raampoe zijn, leef je enkel in verrukking. Maar de top, de sleur en je goed huur raken al aardig in verdrukking. En alle vriendschap voor je buren, verandert spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren, dag en nachtmuziek. Want in de straat, daar woont al jaren een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jasten yes, en fanfaren. En de familie van beneden, met wielfoons trouw in het portiek, ja zelfs de baby maakt vrede. Dag en nacht muziek, in de achtertuin blaast papa buis uit, het is bijna niet te geloven. En trompetten schuilen, van overal, en de drummer, die van boven, de kruiden neer, de smid, de kapper, spelen allemaal manjes ja zelfs de poesje maken dat vrede. Is, of een alles een beetje biebop of klassiek, het is niet langer te genieten. Dag en nachtmuziek. muziek, je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk wordt je energiek. dan maak je zelf heel vermee Dag en nachtmuziek muziek, met een oude bel en een en een kronnekurk hetrekken, met de rabbelaar, een broesjes haar, een toeter en een wekker en een drinkel van wat glazen. Zoveling de cerkelijk artistiek, de buren groepen in extase.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 Appeltjes van oranje weer zien de zakken en je in. Geld aan de droog, die staat er niet voor lauw. Nou. En van je hele er, moet maar in. En van je hele er, moet maar in. En van je hele er, moet maar in. Ze zijn nog in zo pijn als de appeltjes van heen. En van je hele Door. want gaat hij wel erop, dan roept de hele straat in voor. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, zien de sapre, zoek ze zelf uit Grote, kleine, ernstige maat, weet er eens in, je kind, ze roept die man nog snel. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, zien de zappers, daar sta een beetje in. Geld aan de broer. Die staat nog niet voor lauw, en van je hele hola houden er moet maar in. En van je hele hola houden, er moet maar in. En van je hele holla houden, er moet maar in. Ze zijn nog eens zo veen als de appeltjes van Piet heen. En van je hele hole op die ene kleine plek zijn we allebei gek, want er zal het van ons verlaten.